De intelligente visser Lang geleden leefde er een visser in een dorpje Hij ging iedere dag vissen bij de rivier Elke dag liet hij zijn anker zakken bij de kust Ook deze dag deed hij hetzelfde toen hij het water inging om vis te vangen Het weer is zo goed vandaag Het zou geweldig zijn goede vis te vangen Je kan het verkopen op de markt en een goede winst halen Vanaf een afstand gooide hij zijn net in het water, hopend om het vis te vangen. Maar vandaag, samen met de vissen, vond hij ook een glazen fles. Wacht! Deze fles ziet er raar uit. Laat het me openmaken en kijken wat erin zit. De visser nam de fles uit het net en opende het. Opeens kwam er een duivel uit. ha, ha, ha, ha. Eindelijk ben ik uit dat kleine ding! Ha, ha, ha, ha. Nu zal ik weer angst gaan zaaien in dit land. Oh jee, wie ben je en hoe ben je in de fles gekomen? Jij idioot, ik heb ooit geregeerd over dit land. De rivier stond bekend als de Spookrivier. Niemand kwam ooit hier in de buurt vanwege mij. Elk levensbeestens was bang voor mij. Ah. Maar toen op een dag kwam er een monnik voorbij en hij gebruikte zijn magie om me op te sluiten in deze fles. Ik zat jarenlang in deze fles opgesloten. Maar nu ben ik vrij en jij zal mijn eerste prooi zijn. Maar waarom ik? Ik heb je bevrijd, of niet dan? Maar jij bent de enige die het geheim van deze fles kent. Ik zal je verwijderen en daarmee mijn geheim voor altijd bewaren. De visser was bang voor zijn leven... Hij begon te denken over een manier om zichzelf te redden. Uiteindelijk bedacht hij een plannetje. Je kan me verwijderen, maar ik heb één laatste wens. Kun je die vervullen? Oké, okay. vertel me precies wat je wens is. Ik voeg me af, je bent veel te groot voor deze kleine fles. Ik snap het niet. Ben je aan het liegen? Kun je het me laten zien? <lacht> dacht hij dat ik hierover zou liegen. Ik zal het je meteen laten zien. Omdat hij zo arrogant was, dacht de duivel niet één keer na... over de fout die hij ging maken. Om zichzelf te bewijzen aan de visser... werd hij met magie kleiner en paste zo in de fles. Op het moment dat de duivel erin zat... deed de opgeluchte visser de fles dicht. <lacht> Lach nu zoveel je wil... Je wilde me verwijderen. Ik zal je daarheen sturen waar je hoort. De visser gooide de fles weer diep in het water en ging terug naar de kust. Hij verzamelde al zijn vissen en keerde gelukkig terug naar huis. Dit is hoe de intelligente visser het hele dorp redde van de duivel. Dus, kinderen, hebben jullie gezien hoe de visser zijn intelligentie gebruikte om de duivel te verslaan? Ja, dat hebben we. Dit dit was een geweldig verhaal. De duivel kreeg wat hij verdiende. Ja, dit was een geweldig verhaal. Dus hebben we geleerd dat we nooit bang moeten zijn voor een probleem. Blijf rustig en denk na over een oplossing. De overwinning zal zo dan altijd voor ons zijn. De visser en zijn vrouw.